PVDA, PVV en de Rotterdamse wethouder De Jonge vinden dat de school de deuren zou moeten sluiten vanwege de examenfraude. Maar de organisaties zijn het daar niet mee eens. Ze wijzen op de keuzevrijheid in het onderwijs en vinden het van groot belang voor de moslimgemeenschap dat in Gadoum blijft bestaan.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 De Amerikaanse acteur James Gandolfini is overleden. Hij was vooral bekend door zijn hoofdrol in de televisieserie The Sopranos... over een maffiafamilie in New Jersey. Volgens tv-zender HBO overleed hij tijdens een vakantie in Rome... waarschijnlijk na een hartaanval. James Gandolfini was 51. Het weer. De komende uren wordt het vrijwel overal droog. Daarna schijnt de tijd de zon. Vanmiddag wordt het in het westen maximaal 25 graden. En in het oosten kan het 29 graden worden. Later in de middag komen er vanuit het zuiden mogelijk zware buien. Dit was het NOS Journaal. Aan de B verkeersinformatie. er staat al viel op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Eerder vanochtend is daar een ongeluk gebeurd... Maar alle rijstroken zijn weer open, dus die file lost alweer snel op. Voor het knooppunt Velzen staat nog een korte 2 kilometer. En er is vertraging bij de spoorwegen in Brabant. Tussen Eindhoven en Tilburg rijden geen treinen. Politie heeft daar het treinverkeer stilgelegd. De vertraging is dus meer dan een uur. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Oostert. Het is donderdag 20 juni. Goedemorgen. De Tweede Kamer heeft geen vertrouwen meer in de NS. Als het om een alternatief voor de Vira gaat en wil de concurrentie gelijk een kans geven. U hoort Duco Hoogland van de PvdA daarover. Nou, de concurrentie wil wel. Veolia bijvoorbeeld kan niet wachten. We spreken de topman van het OV-bedrijf. En er komen vanochtend weer nieuwe werkloosheidscijfers van het CBS. We kijken vooral naar de werkgelegenheid onder jongeren. Dat doen we met ambassadeur jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk. Correspondent Dick Draaier heeft het laatste nieuws... over de verdachte van de moord op Helmin Wiels. We staan stil natuurlijk bij het overlijden van acteur James Gandolfini. Ga minder op vakantie, korter ook. En het moet vooral ook goedkoper. En goedkope autorijden doe je met een Deelauto. Succes daarom verzekerd, nog Remmers? Ja, je ziet ze steeds meer. Hè? De Green Wheels bijvoorbeeld. Ach, het lijkt me een heerlijk jaren 60 gevoel. Het delen van ook je elektrische fiets, de accu-schroefmachine... of de tent of de caravan als je hem zelf niet nodig hebt. En wat te denken van de staafmixer. <tie> Muziek hebben we ook vanochtend in het Radio 1 Journaal. Om te beginnen van LG Row... Zeven minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. wat gaat u bij over het nieuws van de afgelopen uren? Politie van Curaçao heeft de daders van de moord... op politicus Helmin Wiels in beeld. Correspondent Dick Draaier. Nou, het gaat om uh, twee daders... Uh, waarvan de een met naam en toename al bekend is. Dat is Raul Jacinto Martinez, 30 jaar oud. Hij is uh, sinds half mei vermist en daarna vermoord teruggevonden op de vlakte van San Pedro. Hij is de man die de auto, de vluchtauto die gebruikt is bij de moord op Helmin Wils, hij heeft die auto gehuurd. De politie vermoedt dat hij is vermoord door de man van 26 die zaterdag in Zoetermeer werd aangehouden. Tweede dader is ook in beeld, maar daarover is in het belang van het onderzoek niets bekendgemaakt. Wie vaak heeft gekeken, herkent dit gelijk. Het is uh, het uh, intro-muziekje van The Sopranos. In Rome is de Amerikaanse acteur James Gandolfini overleden... aan een hartinfarct. Hij was nog jong, 51 jaar. Gandolfini speelde Tony Soprano in de hitserie The Sopranos. Daar kante hij als maffiabaas met paniekaanvallen... en bezocht hij een psychiater. Wat de fuck is dit all of a sudden? Ik vraag asking gewoon een vraag. Oh, dus je hebt hier een stand here now? Kandolfini won in de Verenigde Staten talloze prijzen... met zijn rol als Tony Soprano. De show was ook in Nederland en België op televisie te zien. ABN AMRO is klaar voor een beursgang, zegt de bestuursvoorzitter Gerrit Salm... dat zei hij gisteravond in Knevel en Van der Brink... We zijn nu winstgevend. We hebben ook in een, in een moeilijk jaar 2012 een behoorlijke winst gemaakt. Onze kapitaalpositie is op orde. Dus uh, wij kunnen uh, weer naar de beurs. Uh, het is nu ah. aan de minister om daarover uh, te beslissen. U zegt, wij zijn er klaar voor? Wij zijn daar klaar voor. Ja, Zam vindt nog wel dat er moet worden gekeken naar de timing van een eventuele beursgang. Dat heeft ook impact op de bank. Uh, ja. We hebben natuurlijk heel uh, zware voorzieningen voor kredietverliezen uh, getroffen. <lacht> Ik weet niet of dat nou de beste cijfers zijn om mee naar de beurs te gaan. Abin Amro is sinds 2008 in handen van de overheid. Begin deze maand zei Zalm in een ander interview... dat de overheid bij een beursgang een klein belang kan houden... om ongewenste overnames te kunnen blokkeren. FNV zegt dat het kabinet met vuur speelt... als het volgend jaar 6 miljard euro extra wil bezuinigen. Voorzitter Ton Heerts waarschuwde gisteren in Nieuwsuur... dat het broze herstel van de economie dan wordt vernietigd. Je kunt op een gegeven ogenblik ook te veel bezuinigen. En eigenlijk bezuinigt het kabinet eh, ook met deze aankondiging de Nederlandse economie gewoon kapot. En dat, daar zijn wij het niet mee eens. Het kabinet legt zich vast op die 6 miljard euro en wil in augustus met concrete plannen komen. Bestuursvoorzitter Tonja van Iben Ghaldoen is ervan overtuigd dat de school in Rotterdam niet dicht gaat. Op de Ibn-Galdun-school zijn 27 examens gestolen door leerlingen. Tonja, gisteravond in Nieuwsuur. Deze school bestaat na de zomervakantie. Maar in welke vorm en welke hoedanigheid, daar moeten we het met elkaar over hebben. De ouders hebben het recht voor voortgezet onderwijs op islamitische grondslag. Met kwaliteit. En daar streven we voor en daar staan we voor. Politici hebben Ibn Galdoen opgeroepen de eer aan zichzelf te houden... de school, of de top, in ieder geval het bestuur, en de deuren te sluiten. Samenwerkende moslimorganisaties Rijnmond eh, zeiden gisteravond... dat geen voorbarige conclusies getrokken moeten worden over de toekomst van de school. Het voorbestaan is van essentieel belang, vinden zij. Bij het blussen van een brand in een huis in het Brabantse Kuik... hebben brandweerlieden drie lichamen gevonden. Wij zijn nu onderzoek aan het doen. Allereerst naar de identiteit van de slachtoffers. En daarnaast natuurlijk naar wat de oorzaak van de brand is en hoe deze personen om het leven zijn gekomen. Brand is inmiddels onder controle, maar er wordt nog wel nageblust. We kijken vanochtend voor het eerst in de kranten. En zien dan bijvoorbeeld eh, op de Telegraaf, voorpagina, eh, opening noodklok over jeugdzorg. Hulp aan ruim 160.000 jongeren in de jeugdzorg dreigt vanaf 2015 in de soep te lopen. Omdat het volgens de krant helemaal misgaat bij het onderbrengen van deze taak bij de gemeente. Ambtenaren op stadhuizen leven tussen hoop en vrees, weet journalist. Omdat de overgang veel te traag verloopt. Algemeen Dagblad opent met uh, mbo'ers die komen zonder stageplek te zitten. Duizenden mbo'ers zonder stageplek. 20.000 leerbanen zijn verdwenen door de crisis. Uh, niet alleen de banen dus, verdwijnen maar ook de stageplaatsen voor jongeren. En uh, zonder dat onderdeel, zonder stage, kunnen natuurlijk mbo-studenten geen diploma halen. Later meer over jeugdwerkloosheid bij ons ook. Ja, uh, nog eventjes naar de trouwvoorpagina. Dan moeten we ook maar die van het AD er even bij nemen. Uh, want we zien op uh, trouwvoorpagina een uh, foto van uh, Obama, de president van Amerika. Daar... Uh, knijpend met zijn ogen, hij kijkt recht tegen de zon in... en heeft eerder op de dag zijn jasje uitgedaan. Het uh, Algemeen Dagblad concludeert zo kan het dus ook. En heeft een foto van uh, prins koning Willem-Alexander, moet ik zeggen... Uh, daarnaast geplaatst. En uh, zet daarbij wat een contrast tussen koning Willem-Alexander en Barack Obama. Koos de koning gisteren tijdens zijn bezoek aan Overijssel en Flevoland... waar het ook warm was. Uh, voor een donker pak met stropdas, de Amerikaanse president... deed zijn jasje uit. En dat was casual. Volkskrant opent met Femke Hassema. En dat nieuws hoorde u zo net in het bulletin. Hassema is hard over hulporganisaties. ook hard over de hulp aan Syrië. Zij is inmiddels de voorzitter van de Stichting Vluchteling. En zij vindt dat hulporganisaties veel te weinig samenwerken. Veel te veel met zichzelf bezig zijn. En zich veel te veel toeleggen in de strijd om het donateursgeld... op de hele duidelijke nood die zo zichtbaar is. Die te fotograferen is, zo zegt ze. Hmm. Ik heb hier nog een voorpagina van Metro... Jij hebt het goede shirt aan, zie ik trouwens, ja. voor de mensen <laughs> die... Uh, ik zal zo even een fotootje maken, dat is misschien wel leuk. zet ik het even op Twitter. Maar wat gaat hier nou fout op de voorpagina van je, Metro? Misschien moet jij het even uitleggen. Ja, op ja. heel veel voorpagina's <laughs> zie je uh, Superman. De film gaat vandaag in première. is in, de, in Nederland, in de bioscoop. En voor op Metro zeggen ze een nieuwe Superman, gevoelige superheld. Hoe word je hem zelf? Speciaal, special over de film Man of Steel. En daarnaast de foto van een superheld in blauw en rood, helaas. That is Spider-Man. I'm Emerald met Liquid lunch. We gaan naar Meino Remmers, Mino. ik heb even op Twitter een oproep gedaan... dat jij je staafmixer wilt delen, maar er zijn nog geen reacties. Oh, jammer, hè? Ja. ja. Nou, dat delen van auto's, dat is al een tijdje in. Hè? Misschien kennen jullie ook wel die rode auto's van Greenwheels. Die zie je in heel veel steden. Dat is, geloof ik, iets in een samenwerkingsverband... onder meer met de Nederlandse spoorwegen. Uh, dat zijn hier rode autootjes die je dus uh, met, met een groepje mensen kunt gebruiken. Daar kun je, kun je met een pasje dan uh, naartoe. Er staat dan een bord bij. Hier in Utrecht kwam ik er net ook een tegen. Autodate. Dat vind ik dan een raar bordje, want ik heb ook wel eens een auto date gehad. Maar dat was toch iets heel anders. <lacht> maar goed. <lacht> dat willen we allemaal weten. weten? <lacht> ja. Nee, dat willen we allemaal niet weten. Nee, dat, dat van die bloesjes wel. Um, deelauto's. Dus dat als jij je auto niet nodig hebt, dat je hem dan uh, deelt met een ander die bij jou in de buurt woont. Nou, dat uh, wordt steeds meer gedaan. Dat blijkt... Uit een onderzoek van het kennisplatform verkeer en vervoer. Uh, er zijn nu meer dan 5000 van die deelauto's in Nederland. Dat is een toename, zegt die club, van 86% ten opzichte van vorig jaar. Dat is dus in trek. Heeft misschien ook wel een beetje te maken met de crisis. Uh, dat als jij je auto niet nodig hebt, dat je hem dan dus uitleent. Nou, Er zijn verschillende bedrijven... Behalve die Greenwheels, want dat is gewoon een bedrijf met eigen auto's. Nee, er zijn ook internetbedrijven die uh, verhuurder en huurder aan elkaar koppelen. Nou, die gaan we deze ochtend ontmoeten. En we zijn nu aan de Eikmanlaan in Utrecht. En daar woont iemand die zijn auto regelmatig beschikbaar stelt. En we hebben daar natuurlijk allerlei vragen bij. Bijvoorbeeld, wat doe je dan als er ineens een kras in je auto, op je auto zit? Of wat te doen als iemand je auto wil lenen en die heeft bijvoorbeeld ook een hond? Sta je dat dan toe? Ik ben daar allemaal heel benieuwd naar, naar die praktische dingen. Het is natuurlijk niet helemaal nieuw, het delen van auto's. Uh, denk even terug aan, het was het jaar 1993... toen er een RVD-spotje was op, uh, op de televisie... Uh, waarin de overheid opriep tot het gebruik van carpoolplaatsen. Luister maar. Hallo, Thaio. Mensen, het kent toch best nog minder met die auto. We kunnen lopen, we kunnen fietsen. Maar persoonlijk is Thaio helemaal verslaafd geraakt aan het carpoolen. Dus mensen, waarom alleen in die wagen als je een fijne collega mee kan vragen? Dus uh, vul die lege stoelen, ga daar voelen. Voelen, voelen, voelen, voelen, voelen, voelen, voelen. Dames, ik zei voelen, niet voelen, joh. <laughs> Ja, dat is helemaal niet irritant. die sportjes heel vaak draait. De <laughs> jaren 90, nou, er kwamen verschillen van die carpool plaatsen. Ik weet niet of het nou echt een enorm succes is geworden, maar dat met die deelauto's eh, blijkbaar wel. Straks op bezoek bij Marielle van Leeuwen. Die verhuurt haar auto al sinds het begin van het bedrijf Snapcar Auto Verhuur. Ze heeft hem namelijk niet de hele week nodig, dus eh, dan kan een ander erin rijden. En dan scheelt weer blik op het asfalt, zal ik maar zeggen. We zijn benieuwd. Meino Remmers vanochtend over het delen van auto's. Tien minuten voor, half zeven is het. Stoppen met je studie omdat je die niet meer kunt betalen. Dat is een heel voorstelbaar scenario voor Spaanse studenten. Dat land, daar bezuinigt de regering namelijk op onderwijs... door onder andere het collegegeld op universiteiten te verhogen. En de beurzen staan onder druk. En daardoor kunnen tienduizenden studenten straks hun studie niet meer betalen. Vandaag komen alle universiteitsdirecteuren bij elkaar om te praten met de studenten in de hoop er nog iets aan te kunnen doen. Correspondent Jessica van Spengen was op de Universiteit van Madrid. Que estás estudiando ahora? Estoy estudiando la Hij studeert biologie aan de Complutense Universiteit in Madrid. Hij zit in het tweede jaar nu van zijn studie. De vraag is of dat hij door kan na dit jaar. Want wat is het probleem?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 Bueno, esto de matricula ik in 2010 toen empecé la carrera. José pakt zijn papieren erbij. En laat zien dat hij in zijn eerste jaar ruim duizend euro collegegeld moest betalen. In zijn tweede jaar waren dat de kosten voor de eerste zes maanden. Een verdubbeling dus. De regering bezuinigt flink op het onderwijs, het collegegeld omhoog. En in Spanje kun je een beurs aanvragen als je ouders onder een bepaalde inkomensgrens zitten.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 Wat ze studeren? Lengua. <laughs> Taal. Lengua española, sí. En volgend jaar ook nog? Si me da la beca si. Sí. <laughs> ja, als ze maar wel mijn beurs blijven geven. Si, sí, espero que sí. Maar omdat er zoveel aan het veranderen is, kan ze dat eigenlijk niet met zekerheid zeggen. Zit er een kans in dat jij niet door kunt studeren? Yo, este año voy a buscar trabajo para intentar seguir manteniendo la la carrera.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 Premier Rutte is vandaag op het Internationaal Economisch Forum... in het Russische Sint-Petersburg. Vanwege het Nederland-Rusland-jaar is hij zelfs eregast. Rutte zal onder meer een gesprek hebben met president Poetin. En hij zal natuurlijk zijn best doen... om het Nederlandse bedrijfsleven te promoten in Rusland. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Zaken doen daar. Correspondent David-Jan Godvar ging op zoek naar het antwoord. Het callcenter van Michel Mertens heet...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 persoonlijke basis. Ik heb net een appartement gekocht en dat duurt ook redelijk lang en dan zit je ineens met 24 man in een kamer en vier notarissen en dat duurt allemaal de hele dag. Waarschijnlijk in Nederland duurt dat een paar minuten of een uurtje. Dus het is niet alleen in business, het is ook in het persoonlijke leven. Het NOS Radio 1 Journaal Sport. Wielrenner Liewe Westra heeft de nationale titel bij het tijdrijden veroverd. Vries was vier seconden sneller dan Nicky Terpstra. Dat specialist Westra won is verrassend... omdat hij twee weken geleden viel in het criterium Dauphine. Bij de ademhalen voel ik er gewoon... Uh, ja, die ribben, dat, dat ligt niet. Uh, er zijn drie ribben zitten barst in. En, uh, dat was voor mij een heel groot vraagteken uh, hoe ik ervoor stond, natuurlijk, hè, omdat ik uh, tijd niet gekozen heb. Heel raar uh, uit de Dauphine gestapt en dan... Uh, Zo'n tijdrij, uh, ja, daar ben ik uh, heel blij mee en ik had het uh, niet verwacht. Dus ik sta hier nu echt zo van, ja, ik ben wel de Nederlands kampioen, maar eigenlijk besef ik het gewoon niet. Ja, dat is natuurlijk de doviné. Dat is één streepje op een nee. Het is de tweede tijd in de titel trouwens voor Westra. Vorig jaar won hij ook. Bij de vrouwen werd Ellen van Dijk voor de derde keer Nederlands kampioen. Vandaag wordt Peter Bos gepresenteerd als de nieuwe coach van Vitesse. Hij volgt Fred Rutte op. Bos was trainer van Heracles Almelo en neemt zijn assistent Hendrik Rutsen mee naar Arnhem. Begin jaren 80 was Bos speler van Vitesse. Toen speelde hij die ploeg, Toen speelde die ploeg nog in de eerste divisie. Ja. Zo. Brazilië heeft ook de tweede wedstrijd om de Confederations Cup gewonnen. Tegen Mexico werd het 2-0. In Italië won pas in de laatste minuut van Japan met 4-3... En daarmee zijn Brazilië en Italië geplaatst voor de halve finales... en liggen Mexico en Japan eruit. En de Nederlandse hockeyers staan in de halve finale... van de Hockey World League in Rotterdam. Tegen Frankrijk werd ook weer flink gewonnen, 8-4. Jeroen Hetsberger scoorde drie keer... Morgen speelt de ploeg van bondscoach Paul van As tegen wereldkampioen Australië. In de rust van de wedstrijd van de Nederlandse mannen... werd Maartje Pauwme uitgeroepen bij de vrouwen... tot beste speelster van de wereld. Het was de tweede keer dat ze die titel kreeg. In 2012 was Pauwme ook al de beste hockeyster ter wereld. En na half zeven hoort u het laatste nieuws over de moord... op politicus Herman Wiels op Curaçao. Correspondent Dick Draaier praat u zo bij. Dit is Radio 1. Gaan we gaan eerst naar het NOS Journaal.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 Bij het blussen van een brand in een huis in het Brabantse Kuik... hebben brandweerlieden drie lichamen gevonden. Over de identiteit en de doodsoorzaak van dat drietal is nog niets bekend. De brandweer was rond half drie vannacht uitgerukt na een melding in Kuik. De samenwerkende moslimorganisaties Rijnmond roepen politici op... om geen voorbarige conclusies te trekken... over de toekomst van de Ibn Galdun-school in Rotterdam. De organisaties wijzen op de keuzevrijheid in het onderwijs... en vinden het van groot belang voor de moslimgemeenschap... dat Ibn Galdun blijft bestaan. De Amerikaanse acteur James Gandolfini is overleden. Hij was vooral bekend door zijn hoofdrol in de tv-serie The Sopranos. Volgens tv-zender HBO overleed hij tijdens een vakantie in Rome. Waarschijnlijk na een hartaanval. James Gandolfini was 51. En nog het weer. Eerst zon. Later in de middag vanuit het zuiden mogelijk zware buien. Het wordt 22 tot misschien nog wel 29 graden. Morgen veel bewolking en een enkele bui. En dan 17 tot 21 graden. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Twee korte files en een bericht van de spoorwegen. De files staan op de A7 van Horen naar Amsterdam... bij de afrit Weidewormer, 2 kilometer. En op de A8 van Zaandam naar Amsterdam... bij Zaanstad-Zuid, ook daar 2 kilometer. Vertraging bij de spoorwegen, want tussen Bokstel en Oosterwijk... rijden geen treinen. Heeft te maken met een brand naast het spoor... en de vertraging is meer dan een uur.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 Zorgen voor de grote, echte verandering. Zo wordt klein. Het nieuwe groot. Volg je hart. Gebruik je hoofd. Triodosbank. Opium gaat naar Oerrol. Cornald Maas doet live verslag van het Kunst, Muziek en Theaterfestival op Ter Schelling. Met vanavond acteur, musicalster, zanger en gooise stylist Alex Klaassen. Hij duikt onder in het Oerrol gewoel. En het Ragazze Kwartet speelt theatrale muziek.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 De moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels is volgens de politie in Curaçao gepleegd door twee daders. Eén van de verdachten is een 30-jarige man, die waarschijnlijk is vermoord. En ook de tweede verdachte is in beeld. Contact nu met onze correspondent Dick Draaier. Dick, ja, twee verdachten van wie de een is vermoord. Kun je uitleggen wat jij inmiddels weet? Ja, Getuigen hadden al gezegd dat er twee daders waren op het strand van Marie-Pontoun, daar waar Wils is neergeschoten. En dat is nu dus door de politie bevestigd. De eerste dader is de 30-jarige Raúl Martinez. Hij heeft de vluchtauto gehuurd. En samen met een tweede man heeft hij de moord op Wils uitgevoerd. Maar of Martinez ook de schutter was, dat is niet bekendgemaakt. Hij wordt sinds half mei vermist. En begin juni is zijn verminkte lichaam gevonden aan de noordkust van Curaçao. Uh, Geliquideerd. Hm, ja, dat is op zich al opmerkelijk natuurlijk. En die tweede verdachte, die lijkt me ook uh, belangrijk, die de politie in beeld heeft. Uh, wat kun je daar dan over vertellen? Is die bijvoorbeeld al aangehouden? Nee, de politie zegt dat de tweede man nog vrij rondloopt. Ze weten wel wie hij is, maar of hij op het eiland is of het elders, dat is niet bekend gemaakt. Hij is in ieder geval niet de man die afgelopen zaterdag werd opgepakt in Zoetermeer. Dat is namelijk een uh, overbuurjongen van Martinez. hier beter bekend als Pret op de politie. Het duidt hem aan met de initiale LLF van Di Lorenzo F. En hij wordt verdacht van de moord op de dader, Raul Martinez. Maar inmiddels, Dick, hebben we dus wel twee moorden op Wiels en op Martinez. Enig idee wie daarachter zit? De politie heeft de aanwijzingen dat de tweede moord die op Martinez dus gepleegd is om de moord op Wils te verhullen. Maar nou, men is dat nog aan het onderzoeken. En als er een link is tussen de moord op Wils en de moord op Martinez, dan is het aannemelijk om uit te gaan van één en dezelfde opdrachtgever. Maar wie dat dan is, ja, daar laat de politie zich op dit moment niet over uit. Hmm, ja, dan zou het dus gaan om een huurmoord. Iets gehoord over motieven, wat dan de reden zou zijn om iemand in te huren om Wils te vermoorden? Maar ja, zolang we niet weten wie de opdrachtgever is, dat moeilijk, uh, moeilijk uit, uh, is het in ieder geval moeilijk te praten over motieven. De politie gaat in ieder geval uit van die humor. en ze zeggen dat ze denken te weten wie de opdrachtgever is. Politiewoordvoerder Reggie Huggens zegt zelfs dat de zaak zo goed als opgelost is. Nou, als je het ziet is het gedeeltelijk al opgelost. Dus Antibetum heeft een redelijk duidelijk beeld wie de verdachten feitelijk moord heeft gepleegd op 5 mei, maar ook dat het vermoedelijk betreft een huurmoord... waarbij personen betaald hebben om de moord te plegen of te laten plegen. Het onderzoek richt uiteraard ook op degenen... die de opdracht tot de moord hebben gegeven... en die feitelijke daders hebben betaald. Heeft u daar zicht op? Ja, op dit terrein maakt het onderzoeksteam vorderingen... en er zijn indicaties aanwezig in welke richting... ze deze personen moeten zoeken. Ja, Niels was heel populair, maar hij had ook heel veel vijanden... en we zullen dus nog even geduld moeten hebben... Voordat we weten wie dan echt de opdrachtgever is. Ja, maar ze lijken er dus uh, dichtbij. Dick Draaier, dankjewel. Een uh, groot aantal Braziliaanse steden is opnieuw geprotesteerd tegen corruptie en slechte openbare voorzieningen. Correspondent Mark Bessems hebben we nu contact mee. Uh, Mark, uh, hoe zijn de laatste uren verlopen in Brazilië? Ja, de demonstraties gingen door. Er was bijvoorbeeld in een stad als Belo Horizonte, dat is een grote stad, uh, Nederland niet zo bekend, maar toch uh, ook daar werd geprotesteerd. Uh, liep ook een beetje uit de hand aan het eind van de avond, maar de televisie liet vooral beelden zien uit Niterrooy, dat is een voorstad uh, van Rio de Janeiro. En daar liep het uh, echt uit de hand, er was er weer uh, geweld tussen politie en betogers. incidentje ook met een zwangere vrouw die daar uh, onwel werd en door... ME'ers zou zijn aangevallen. Nou ja, dat soort beelden vanavond de laatste uur op de Braziliaanse televisie. En eerder gisteravond was het rond de voetbalwedstrijd Brazilië-Mexico... in de stad Fortaleza erg onrustig. Dat opmerkelijk natuurlijk. Brazilianen zijn uh, zeer voetbalminnend land. Want wat heeft zich daar allemaal afgespeeld? Dat weet je daarover. Ja, er waren ongeveer 15.000 betogers die uh, wilden uh, richting stadion. Uh, die protesteren dan tegen wat zij zien als geldverspilling. Eh, de, het motto van die demonstratie gisteren bij de wedstrijd was... Uh, meer brood, minder spelen. Nou ja, de politie die verhinderde dat en uh, het kwam ook daar uh, tot uh, relletjes. Uh, ook in het stadion uh, merkte je wat van al die betogingen. Ik bedoel, um, de FIFA heeft bijvoorbeeld verboden om uh, te protesteren binnen het stadion. En toch waren er mensen die spandoeken omhoog hielden... posters bij zich hadden, t-shirts droegen met daarop allerlei uh, teksten die uh, uh, betogers de afgelopen dagen bij zich hebben dragen. Dus het was ook uh, uh, absoluut te merken bij het voetbal vandaag. Uh, Brazilië won overigens met 2-0 en dat was ook te merken. Er was uh, even los van de betogingen ook veel feestvreugde vandaag in Brazilië. Tja, Lara zegt het al, voetbal heel belangrijk natuurlijk. En het WK 2014 wordt ook met de protesten verbonden de hele tijd. Wordt er zo'n beetje ingetrokken. Wat vindt de Braziliaanse voetbalwereld daarvan? Ja, die ontkomen niet aan en die moeten zich er ook uh, mee gaan bemoeien. Uh, de trainer die heeft al gezegd uh, dat hij uh, ja, uh, in principe achter die uh, betogingen staat. Uh, de, de, de, de, de, uh, het elfdal is van het volk, zegt hij. Uh, hij respecteert het volk. Uh, interessanter is wat de FIFA zei: uh, die vindt eigenlijk, uh, uh, Blatter die zei: uh, je, moet, je moet voetbal en politiek scheiden. En uh, je moet dat soort dingetjes niet uh, met elkaar gaan uh, vermengen. Nou, dat vindt de ambassadeur van het WK uh, van volgend jaar... Pelé, de beroemde voetballer hier uit Brazilië... die vindt dat ook. En die moet daarom ook niets hebben van acties... zoals waar we het net over hadden in Fortaleza... om naar beide stadions. Uh, maar je hebt ook andere voetballers. Bijvoorbeeld Romario. Uh, ons nog wel bekend uit zijn tijd bij PSV. Die man is tegenwoordig uh, parlementariër. En uh, was in het verleden al bijzonder kritisch... over de WK-organisatie in Brazilië. Ook hij vond dat... Uh, geldverspilling of hij vond het uh, in ieder geval uh, dat het niet goed uh, werd georganiseerd. Nou ja, en die heeft ook erg uh, blij gereageerd. Die steunt de protesten voluit. Ronaldo, een andere oud-PSV-speler, die heeft uh, wat meer problemen. Um, die heeft namelijk min of meer gedwongen zijn excuses moeten aanbieden... voor iets wat hij een jaar of twee geleden heeft gezegd. Hij heeft toen in een interview iets gezegd in de trend van... Uh, ja, uh, met ziekenhuizen kun je geen WK organiseren... nou, uh, dat is toch nu hmm. niet zo heel goed gevallen... want de kritiek van die betogers van nu is dus... juist dat het veel te veel geld uh, naar het voetbal gaat... en te weinig naar dingen als bijvoorbeeld ziekenhuizen. Ja. Dus van altijd zitten er problemen. Ja. Het legt, uh, voorzieningen, daar gaat dat protest ook vooral om. Mark Bessems hoorde u onze correspondent vanuit Brazilië. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Minder vaak... En ook korter, we bezuinigen op de vakantie, dat blijkt uit nieuw onderzoek, hoort u zo dadelijk meer over. En nu naar Mino Remmers. Want Mino Remmers heeft vanochtend over delen, delen van allerlei producten en met name auto's, Mino. Ja, het, uh, het, het, uh, de het, het wielen delen noem ik het maar eventjes. We staan nu in de Eikmallaan bij Marielle van Leeuwen, bij de 36 DPZK. Het is een Peugeot 206, donkerblauw, en die deelt u. Ja, die deel ik. Want u hebt hem zelf niet de hele tijd nodig? Nee, ik ga voor mijn werk uh, of naar mijn werk met het OV. Dus mijn auto staat eigenlijk gewoon door de week gewoon stil ja. voor de deur. En hebt u hem dus via een bedrijf dat heet Snapcar? Ja, uh, Snapcar die uh, verhuurt eigenlijk auto's van particulieren aan andere particulieren. Um, en zij kunnen dus um, nou ja, inschrijven om mijn auto te huren. En zo verdient u er weer uh, wat op, want de auto staat toch maar langs de kant van de weg. Ja, dat klopt. Ik haal uh, zeker mijn vaste kosten eruit. Want hoeveel kost het, als ik hem nou wil huren voor vandaag? Uh, 30 euro per dag. En dan ja. van krijgt u? Daar krijg ik 20 euro van. En snapcard de rest? Ja, klopt. Zo werkt het natuurlijk. Ja, zullen we hem even openmaken? Want het is natuurlijk wel zo dat... Oh, je hebt de sleutel niet. Ja, <laughs> Nee, die heeft een, een huurder nog. Nou, dat is wel een punt. De, de auto's, hoe doe je? je moet wel thuis zijn om de autosleutel te geven. Ja, dat klopt. Het is, uh, nou ja, als, als het verzoek zeg maar, voor negen uur vanmorgen komt en ik ben al weg... dan vraag ik of uh, die mensen ook om half acht kunnen komen. Ja. Um, en je overlegt natuurlijk. Je hebt veel, uiteindelijk best veel persoonlijk contact. Je hebt dus een profielpagina op een internetsite. Ja, klopt. En zij kunnen kijken wanneer de auto beschikbaar is. Um... Geeft u dan aan, dan klikt u erop. Dan klik ik erop, zet ik hem open en zij kunnen inschrijven en dan kan ik accepteren of uh, nou ja, uh, niet accepteren. Je moet er dus geen persoonlijke spullen in laten liggen. Hè? Denk aan mij... Uh... Het fotootje moet eraf. Ja, nee, dat klopt. De je, lid... moet je moet het wel leeg halen. Je moet niet nog op een paar boodschappen laten liggen, bijvoorbeeld. Nee. Nou, ik haal hem in principe altijd wel... Ik hou hem gewoon leeg, eigenlijk. Je ja, ja, gewoon... hem een beetje, hè? Ja, dat Ik klopt. heb bijvoorbeeld een plastic roos voor in de auto liggen. ja het is wat. Maar ja, dat die, doe je dat... natuurlijk niet. Ja, nou ja, dat kan. Maar je ziet er verder niks. Er zitten geen stickers op of zo, dat het een huurauto is. Hoe gaat... Stel nou dat een huurder... Ja, die, rijdt, die zet de mannen neer in de platte pet... plakt er een bonnetje op. bekeuringen um... Dan, als hij verhuurd is, bedoelt u? Ja, dan, uh, hij is volledig verzekerd. Zodra iemand instapt, is hij verzekerd via Snapcar, all risk. Uh, dus dan uh, gaat het, ja, Nee, maar alles de, de, de, hij wordt geflitst. Ja. Trekcontroletje. Dan krijg ik uiteindelijk natuurlijk wel de bekeuring. Uh, de bekeuring. Dan moet u dat helemaal gaan uitzoeken. Oh, wacht even, dat, was, dat kan natuurlijk een maand later komen, die bekeuring. Dan moet u gaan uitzoeken. Oh, wacht even, dinsdagochtend, tien uur. Ja, nou, dat hoeft niet. Ik kan nog gewoon opsturen naar Snapcar. Ach. En klaar, ik krijg gewoon... Tenzij dus u zelf natuurlijk het bonnetje hebt gemaakt. Ja, u maar dat zien zij ook. Dat ja? zien zij ook wel, ja. Nou ja dus ja, ja. zij voeren die datum in en zien meteen, oh, toen was, was hij niet verhuurd. Ja, dat klopt. Ja. Zij kunnen alles gewoon zien. En hebt u dan nog bepaalde voorwaarden? Want stel nou dat iemand hem wil huren en die heeft een hond. Met hele lange haren. Ja. Ik mag dat uh, aan de vinken. Dus ik heb, uh, huisdieren accepteer ik in de auto. Oh. Kinderen ook. Ja. Uh, Roken niet. Nee. En ik, uh, je kan ook een leeftijdsgrens aangeven. En ik heb die van mij aangegeven op 25 en ouder. Oh, dus typisch met puntrijbewijs. Ja, die Dat durf ik toch niet goed aan. Nee. Dus dat is ja, het Maar het is, uh... mag, je, mag die dan ook bijvoorbeeld stellen. Ik, ik, zeg, ik zeg ja, ik moet een paar dagen naar België. Ja, dat is prima. Dat kan allemaal. Ja, ja, ja, je kan een week huren, een weekend. Je kan het ook aangeven, hoor, op je profiel, of je dat wilt. Um, je kan voor dagdelen huren, dagen, weken. Ja, ja Je moet je er een beetje aan overgeven... dat op het moment dat je ineens denkt... oh, ik heb hem nou toch ineens nodig en je hebt hem verhuurd... Ja. Jammer. Ja, dan heb ik pech. Hoe, ja. kunt, u weer, kunt u weer ergens anders een auto huren? Ja, dat zou kunnen, heb ik eigenlijk nooit gedaan. Dat, ja, maar dat, ja, dat kan. Ja. Ja, we doen dit onderwerp omdat het echt een trend is. Uh, sinds uh, vorig jaar een groei van 86 procent in dit soort deelauto's. Het gebeurt dit jaar al meer dan 5.000 keer. 5.000 van die uh, auto's zijn er. zijn ook meerdere bedrijven. En de directeur van Snapcars die verwachten wij hier dadelijk aan de Eikmanlaan te Utrecht. En dan kan hij praten met Mino Remmers. En dan hoort u dat weer in het Radio In journaal Nou, er zou wat files kunnen schelen, die deelauto's. John Bakker, hoe is het op de weg? Nou, er zijn er nu wel een aantal uh, verhuurd waarschijnlijk. Want uh, weinig files nog. <laughs> drie, om precies te zijn. Alle drie, twee kilometer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Bunschoten, Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Zaanstad Zuid. En op de ring van Amsterdam de A10 tussen knooppunt Koenplein en Westpoort. En nog steeds vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Boksel en Oosterwijk rijden geen treinen. Er is een brand naast het spoor. En de vertraging is meer dan een uur. John, we hadden aan het begin van de week wat uh, ongelukken hier en daar. En daardoor wat lange files. Wat verwacht je eigenlijk voor uh, vandaag? Ja, die ongelukken kun je natuurlijk uh, moeilijk voorspellen. Nee. nee, daar kunnen we niet voor zijn. Maar ja, mocht dat uitblijven, dan heb ik het idee dat het weer wat minder kan zijn. Maar ja, gebeuren die ongelukken wel, dan komen we weer uit uh, ruim boven de 100 wat dan eigenlijk normaal zou zijn, 135. Maar ik denk toch dat het wat minder wordt, zo ja. rond de 100 kilometer. Oké, okay, we gaan het in ieder geval horen van je. zonder tot later. Den hein van zijn CD Loose Fit was dit Elephants. 10 minuten voor 7, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Nederlanders bezuinigen op de vakantie. Het aantal tripjes in eigen land is de eerste helft van dit jaar gedaald met 7%. Vooral de hotels boeken minder overnachtingen. Maar ook kampeervakanties lopen sterk terug. Blijkt uit cijfers van de NBTC Nippo, bureau dat ons vakantiegedrag onderzoekt. Directeur van der Mos ziet een eh, dikke dip. Ja, als je op dit moment kijkt naar de vakantiemarkt... dan gaat het toch wel uh, wat minder. Uh, als je het een beetje in perspectief zet... Hè, dan zag je dat tot, uh, tot en met 2018 best wel goed met de Nederlandse vakantiemarkt. Dan ging je vaker besteden ook meer. Tot een jaar of vijf geleden? Ja, toen kwam de, de crisis. En uh, ja, sindsdien zie je dat uh, de consument toch uh, voorzichtiger wordt. Hij gaat minder ver weg. Uh, hij gaat ook wat korter weg. En belangrijk ook, hij besteedt gewoon wat minder. Ja, en nu zitten we eigenlijk in de volgende fase, eigenlijk vanaf 2013... En zien we echt dat het aantal vakanties uh, aan het teruglopen is. En ook de besteding. Hè? Dus de consument gaat echt bezuinigen nu op vakanties. Het mes gaat erin. En dat is toch een heilig huisje. Hè? Want we willen op alles bezuinigen, maar niet op de vakantie. Ja, er waren zelfs mensen die zeiden dat het een primaire levensbehoefte was. Hè? Net als voedsel en slapen, en noem maar. U zegt al, was. Was, ja. Want we zien toch, uh, de consument hield het lang vol...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 Goedemorgen. Lekker weg in eigenland. Een stuk goedkoper. Beleef zelf de avonturen van Pluk. Kom tekenen bij Aagje en mevrouw Helderde, Stampen in de kamer van de stampertjes of spelen op het strand van Egwijk aan zee. Maar dat gebeurt ook niet, hè? Ja, we zien het aantal verre reizen, zeg maar. Dat zien we toch wat uh, teruglopen. Maar het is niet zo dat uh, eigen land uh, profiteert, hoor. Het is uh, toch raar. Want je zou zeggen, als je makkelijk wil besparen... dan streep je die vlucht weg, je pakt de auto of de fiets. Ronduit Spectaculair. Dat was het. Lekker weg in eigen land. Ja, en je ziet hoor, dat, dat eigen land dan toch voor een lange vakantie, twee weken bijvoorbeeld, dat vinden veel mensen toch uh, minder aantrekkelijk. Eigen land is echt voor korte vakanties. Even een weekendje weg of met een vriendengroep. Er komt ook, ook bij dat het klimaat in Nederland, zeker in de zomer, natuurlijk onzeker is. En dat is ook voor een deel van de mensen een reden om, uh, om niet in uh, eigen land te blijven in de zomer. Kan de branche dit nog hebben? Ja, ik denk in zijn algemeenheid dat uh, de rendementen wel uh, onder druk komen te staan. Uh, je ziet toch ook dat heel veel aanbieders, vooral in de bungalowmarkt, hotelmarkt... dat die toch meer uh, met acties aanbiedingen komen. En uh, ja, dat kunnen ze natuurlijk best wel een tijd volhouden. Maar dat kun je nooit uh, blijven volhouden als uh, ondernemer. En uh, je zult toch moeten blijven investeren ook in, uh, in je bedrijf... om het aantrekkelijk te houden voor uh, ook weer nieuwe toeristen. Maar ja, investeren in crisistijd... Dat kan niet iedereen. Nee, dat is ook een hele lastige voor ondernemers. Um, de banken werken ook natuurlijk niet echt uh, altijd even mee. En, uh, dus ja, je ziet dat best een, uh, een groep ondernemers... het op dit moment uh, moeilijk heeft. Waar gaat u zelf heen dit jaar? Ik ga een weekje naar uh, Frankrijk kamperen. Een weekje maar. Een weekje maar, ja. Past wel in het verhaal, hè? Ja, past in het verhaal, ja. U moet ook snoeien. Ik moet ook snoeien, ja. <laughs> Net als alle Nederlanders, ja. Kees van der Most directeur van de MBTC Nippo Research. Hij was in gesprek met uh, Louis Dekker. Nou, uit je dan maar in eigen land. Want Den Helder maakt zich op voor de kops van een half miljoen bezoekers... voor de marinedagen. En Sail Den Helder, beide evenementen beginnen vandaag. En Roel Pauw is vanochtend al bij de schepen. We laten de haven van Den Helder achter ons... en varen in de richting van Tessel. Daar doemen uit de ochtendmist de masten op van de historische schepen die hier op de rede liggen. En straks maken deze 19 schepen de oversteek naar het vasteland voor Seel den Helder. Luitenant Paul Middelberg, het eerste schip dat we tegenkomen, dat is ook gelijk een van de grootste. Welke is dit? Dit is de Juan Sebastian Delcano, het tweede grootste zeilschip ter wereld, 113 meter lang. Het opleidingsschip van de Koninklijke Spaanse Marine. En zij leiden daar onder andere hun officieren en kadetten op. En zij zullen vanmiddag, als de koning komt, ook het 35-saluut schoten geven aan de koning. namens de gehele sailvloot op de Regen van Texel hier. En zij zullen dan als eerste schip naar binnen lopen, Den Helder binnen. en zij zullen dan ook Nederland het salut geven en het salut terugkrijgen vanaf voor het harses door de Koninklijke Marine. Het schip waarop wij varen, de Snellies, is net een beetje gedraaid. Dus uh, de tollships zijn even uit beeld. Dan zouden we aan de andere kant naar Bakboord moeten lopen. En het is ook Veteranendag, vandaag. Vandaag. Samenhorigheidsdag is hier genoemd. Nou ja, het is, er is ieder jaar Veteranendag. En de veteranen zullen nu als eerste ook uh, het terrein opgaan. Uh, vervolgens is daar inderdaad Samenhorigheidsdag van gemaakt, omdat we <coughs> 525 jaar zeemachten willen herdenken. En daarvoor heeft de marine al het postactieve personeel, dus wat geen veteraan is, maar wel ooit gediend heeft. En al het actief dienende personeel vanmiddag uitgenodigd om uh, nou ja, samen te komen en stil te staan bij dit uh, historische moment. Ja. Is het één grote familie, de marine? Uh, ja, nou ja, de, de marine is, uh, uh, ja, heeft een familiegevoel. Ja. Nu uh, komen we zij bij de, ik ben de naam weer even kwijt van die Spanjaard. Bij de Juan Sebastian Elcano. Ik zie maar heel weinig mannetjes aan boord. Drie, vier. Maar wel heel veel zeilen en touwen. Ja, misschien slapen al die mannetjes toch? Ja, ja geeft ze eens ongelijk. Ja. Roel onze verslaggever bij Seel Den Helder vanochtend. U hoort meer van hem. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. De hulp aan ruim 160.000 jongeren in de jeugdzorg dreigt vanaf 2015 volledig te mislukken. Het overhevelen van de jeugdzorg van het Rijk en de provincie naar de gemeente gaat veel te traag. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijk rapport in handen van de Telegraaf. Door de economische crisis zijn er veel minder stageplaatsen ook. Ruim 20.000 leerbanen zijn de afgelopen twee jaar verdwenen. In het AD zegt de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven dat afgelopen schooljaar 10% van de mbo-studenten geen leerwerkplek kon vinden. Dan naar de Volkskrant, daar heeft de Femke Halsema, voorzitter van de Stichting Vluchteling, felle kritiek op het functioneren van hulporganisaties. Zo vinden ze het eigen belang onbedoeld belangrijker dan hulp aan mensen die opgejaagd zijn. Daarnaast heeft Halsema kritiek op de samenwerkende hulporganisaties, de SHO. Ze halen bij een grote crisis weliswaar gezamenlijk geld op, maar nadat het geld is verdeeld onder de aangesloten organisaties, gaat iedere organisatie zijn eigen weg met haar kritiek hoopt de oud-politica een open en kritische discussie te voeren over de effectiviteit van de hulp. En natuurorganisaties die overtreden de faunawet, dat zegt de dierenbescherming in trouw. Bij de bestrijding moet ik zeggen, van ganzenoverlast kiezen vogelbescherming, natuurmonumenten en ook staatsbosbeheer te vaak voor het afschieten en vergassen van ganzen en niet voor diervriendelijker alternatieven.